wat gebruiken ze in zakenbrieven toch altijd een akelige taal? Waarom zouden ze dat nou doen? Ze zouden toch best eens een beetje gezelliger kunnen zijn? Maar ja, om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen. Ingevolgde gewijzelde tarieven zenden wij u ingesloten. gesloten dubbelpunt. Oh, wat zijn dat toch een akelige brieven als u omgaand uw beslissing melden kunt. En wat schrijven al die zakenmannen toch een nare taal. Waarom schrijven ze niet allemaal? Geachte cliënt, het wordt lente. Wat zullen we nou eens voor prettig gaan doen? Geachte cliënt, het wordt lente. De merel zingt aria's in het plantsoen. Hij heeft zijn tarief niet gewijzigd dit jaar Dus wij doen het ook niet, we laten het maar Wat kan het ons schelen die centen Hoogachtend, kom maar, het wordt lente Mijne heren in vervolgen op ons schrijven Van de zeventiende hebben wij de eer En inmiddels, mijn heren, wij verbleven. Waar zit nou die Kom maar ook alweer? Och, wat hebben al die zakenmannen toch een, toch een nare toon. Waarom schrijven ze nou niet heel gewoon? Geachte cliënt, het wordt lente. We hebben al drie de liefjes gezien. Geachte cliënt, het wordt lente. En morgen dan bloeien de tulpen misschien. We gaan dus gezellig op stap met de fiets. En al onze goederen krijgt u voor niets. Wat kan het ons schelen, die centen. ochtend, kom maar het worden. U zou het echt door onze firma zeer verplichten. Als u. Kijk nou toch, nu zit die wagenklem. Als u ons per even wilt berichten. En nou tik ik weer berichten met een M. Waarom moet je in die brieven nou toch altijd zo gewichtig doen? Waarom niet met vele groeten en een zoen? Waarom